Jan van der Putten, met het teulings van het Centraal Planbureau, vindt dat het kabinet niet verder moet bezuinigen. In een opinieartikel in de Financial Times schrijft hij dat verdere bezuinigingen de recessie zouden kunnen verergeren. Teulings pleit voor structurele hervormingen, zoals verhoging van de pensioenleeftijd en aanpassing van het sociale stelsel. Het CPB zei al eerder dat het kabinet heel voorzichtig moet zijn met bezuinigen. Een oud-Dutch-better die heeft getuigd in het proces tegen de Bosnisch-Servische leider Karadzic... ...hangt nu zelf een celstraf boven het hoofd. oud luitenant kolonel Rutten weigert het Joegoslavië-tribunaal inzage te geven... ...in zijn dagboeken uit Srebrenica. Hij gebruikte die bij zijn getuigenis. De rechters zien de weigering als tegenwerking. Daarop staat maximaal zeven jaar cel. Karadzic wil dat Rutten's dagboek bij het dossier wordt gevoegd. Maar Rutten beschouwt het als privé. Werknemers uit Midden- en Oost-Europa die in Nederland werken moeten volgens Nederlandse wetgeving worden betaald, dat zegt minister Kamp. Hij wil een eind maken aan constructies waarbij Oost-Europeanen loon krijgen op het niveau van het land van herkomst. Bedrijven die werknemers uitbuiten kunnen voortaan boetes krijgen tot 24.000 euro of zelfs worden gesloten.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 Israël heeft weer een ambassadeur in Egypte. De vertegenwoordiger werd in Cairo verwelkomd met een speciale ceremonie. Israël hoopt dat de banden met Egypte blijven zoals ze waren voor het vertrek van president Mubarak. Mubarak hield de vrede met Israël in stand. Maar het is onduidelijk in hoeverre het nieuwe bewind dat ook zal doen. Nou, dat het weer nog. Vannacht bewolkt en af en toe wat regen of motregen. Ook kans op wat mist. Morgen bewolkt. Vooral in de ochtend kans op motregen. Het wordt morgen zo'n 11 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu het laatste uur. Zandvoort met Henry van Petergem en we hebben het programma Het Laatste Uur. Ik spreek vandaag met Erik Verstegen en hij is geboren en getogen in Zandvoort. Waar heb je gewoond eigenlijk Erik? Uh, ik ben geboren in, uh, in de Zuiderstraat, nummer 17 en daar heb ik, hebben we gewoond tot een 17 en toen zijn we verhuisd naar de Voltastraat. Uh, ja. En uh, Dat was het ook het laatste jaar van mijn middelbare school en daar heb ik dus een jaar gewoond en toen ben ik uh, op mijn 18e op kamers gewoond in Amsterdam. Oké, okay, en welke school heb je gedaan in Zand? Voor de basisschool? Uh, de, de basisschool was de Maria School mm. en uh, die heeft uh, geduurd tot mijn twaalfde en daarna ben ik op een middelbare school in Heemstede. Uh, oh in Heemstede uh, dus ja, was je kom. verder op school, ja. dat is wel ja. leuk.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 Ben ik jaren, of de eerste, zeker de eerste twee jaar, toch elk weekend naar huis in de zomervakantie was ik ook het hele, de hele vakantie was ik thuis. Mm -hmm. en, en hadden jullie binding met kerken, katholiek of hervormd of ofzo? Uh, nou, mijn ouders die kwamen uit een uh, ja, toch wel traditioneel, uh, uh, beleid, uh, ja, katholiek gezin. Dus de kinderen op een katholieke school en mijn pa had ook. Uh, Hageveld uitgezocht als vervolgstudie. Het was een voormalig een seminarie, maar het was opengesteld voor, uh, voor, voor een atoneem, dat het atoneem werd. En toen kwamen er ook meisjes op en toen dat hele seminarieopleiding uh, opleiding was eigenlijk al verdwenen toen, toen ik daar belandde. En um, mijn, mijn ouders hebben in het kerkkoor jarenlang gezongen... Uh, dus ja, het was eigenlijk een katholiek gezin... ...katholieke opvoeding gehad... ...en uh, uh -huh. ja, dat is de achtergrond. En hoe heb je dat ervaren als kind? Nou ja, ik kan me herinneren dat ik... Uh, uh, ...wat waarschijnlijk de meeste mensen vonden... ...dat uh, de kerk heel erg saai was. En dat ik er eigenlijk vrij weinig van, van meenam. Uh, ik kan me herinneren dat, uh, dat ik kerstmis altijd prachtig vond... ...om, om te vieren, zeg maar... Of dat we dan die kerstmis hadden en dan neem je dan. Dat was, die vond ik eigenlijk niet saai, die, uh, die kerstnachtdienst. Die begon om 12 uur s avonds. Duurde anderhalf uur of, of nog langer. En dan kwam ik in het donker naar huis. En dan was het. Dat was zo'n bijzondere ervaring om dan die, die, die tafel gedekt te zien. Want ja. gingen altijd nog, uh, we hadden dan een kerstontbijt. Oh, dat en dat, ja, dat maakte gewoon. Dat vond ik zo mooi. En het eten, uh, heerlijk eten. Vers witbrood, brood. Uh, roomboter. Het was, ja, het was heel indrukwekkend eigenlijk. Dus, ja, dat, dat is dan uh, de grootste indruk die ik van het katholieke geloof heb meegenomen. Denk ik qua gevoelsmatig. Ja. Aan de andere kant denk ik heb ik wel ja, de, de opvoeding over, uh, ja, over gedrag. En over ja, goede ja. dingen om te doen. Uh, netheid. Uh, uh, vlijtigheid. gewoon uh, Een hoop dingen die, die, die leer je toch... ...van jongs af aan... Uh, ...en ja, dat, dat heb ik toch altijd wel al, al gedacht... ...dat het toch een... Een, uh, ...een goede bagage is die je dan toch meekrijgt als kind. Hoewel... Uh, wat, ik, ...wat ik dan moet zeggen van... ...om te vertellen van... ...ging ik dat doen omdat ik in God geloofde... ...of omdat ik dacht van... ...ik wil God behagen of zo. Ik deed het omdat ik dacht van... ...nou, dat is goed. En je, je krijgt voorbeelden mee en je denkt... ...nou, dat is goed, dus dat neem je mee. Ja. Maar, maar niet omdat ik dacht van... Uh, ...omdat ik gelovig was of zo... ...of omdat ik in God geloofde... ...en eigenlijk is het zo van... ...als ik gewoon nadenk van... ...wat herinner ik me van... ...van geloofsopvoeding... ...dan wat me heel sterk... ...tenminste dat is eigenlijk het enige wat ik... ...van mijn ouders dan... ...dat mijn pa die... ...op een gegeven moment toen had ik... ...bezorgdheid uit ik over de luchtvervuiling... ...en over bevolking... ...en waar gaat het met de wereld naartoe... ...en dat hij toen zei van...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 opnieuw veranderen, ook al is het salaris uh, zo goed. En toen dacht ik bij, en dat hoorde ik, hè, toen dacht ik bij mezelf, ja, administratieve medewerker, ik, uh, ik heb een studie afgerond. Ja. Maar aan de andere kant, het salaris is zo riant, of zo'n zo goed aanvangsalaris, dat was zelfs hoger dan het beginnende aanvangsalaris ja. van een uh, academicus toen. Ja. Dus ik dacht, van: nou, ervaring opdoen en zo'n salaris van...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 The Geta Tub, Legitim, Eloy Medu, Medu, O Nil Har vota hamblé itim waxan itotetem lamazmerot prefito tu har vota hamblé lo muy sa soy el toy xeren pero il me du od nilkhama lo muy sa soy el toy xeren pero hoy medu, od nilkhama lo